4 uur. Het NOS journaal. Liselot Thomassen. De apotheek van het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein geeft geen medicijnen aan patiënten die inzagen weigeren in hun elektronisch patiëntendossier. Zonder actuele medicatiegegevens van patiënten heeft de apotheek geen inzicht in de geneesmiddelen die worden gebruikt.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 Bij de gevechten die na de verkiezingen uitbraken... zouden zeker 3000 mensen om het leven zijn gekomen. De 67-jarige Bakbo zit in Nederland in hechtenis. Relschoppers die zijn veroordeeld voor de gewelddadigheden in Haren... moeten meebetalen aan een schadevergoeding, heeft het gerechtshof in Leeuwarden besloten. Het hof vindt een bedrag van 500 euro per persoon redelijk.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 Zij moesten 250 euro in het schadefonds stoppen. Het OM gaat nu in alle zaken eisen dat de daders geld in het fonds storten. Het OM verwacht dat de rechter in die eis meegaat. Ja, dat ligt in de lijn van de verwachtingen. Uh, de verwachtingen, de zaken zijn zeer goed uh, vergelijkbaar. Uh, het Openbaar Ministerie is bijzonder tevreden met de uitspraak van het hof van vandaag. Want het bevestigt waar, uh, waar wij als OM voor staan. Namelijk genoegdoening voor de slachtoffers van uh, de rellen in Haaren. SP-kamerlid Ulenbelt en drie medewerkers van vakbond Advacabo FNV zijn vanmiddag door de politie aangehouden. Ze bezochten in Arnhem zorginstelling Pleiade om met personeelsleden te praten over klachten over de werkomstandigheden. De instelling wilde dat niet en belde de politie die het viertal het gebouw uitzette en aanhield. Meteen daarna zijn ze weer vrijgelaten. Er is volgens de politie geen aangifte gedaan. Ulenbelt is kwaad over de aanhouding en spreekt van een schending van fundamentele rechten.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 B verkeersinformatie Het is een normale avondspits tot nu toe. Een enkele file valt op. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen de afrit Lochem en Deventer-Oost, 9 kilometer... was daar een vrachtwagen in de sloot gereden. Maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. In het zuiden van het land is de N65 van Tilburg naar Den Bosch... dicht bij Vught. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden... vanaf Tilburg via Eindhoven over de A58 en de A2.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 Power to you. Vodafone. Komende weken ga ik op zoek naar de mooiste levensverhalen... op het kleinste eiland van Nederland, Schiermonnikoog. Je wordt een ander mens, even uit de drukte. Met de gratie van dit alles is de rest ook weer aardig. De rust, ruimte, leegte vooral. Het eilandgevoel van Schiermonnikoog. Vanavond om 5 voor 8 bij RKK op Nederland 2. Kerstgeschenken stress? Ga gewoon naar tintelingen.nl. Tintelingen.nl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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Hoogste tijd voor ons politieke panel Het Vragenuur. Vandaag met Hans Verbeek, u hoorde hem al even voorvieren. Politiek verslaggever van BNR... Aukje van Roesel is hetzelfde, maar dan van de Groene Amsterdammer. En Henk Nijboer, Groninger. verskamerlid voor de Partij van de Arbeid. Financieel woordvoerder, hartelijk welkom. Dank u wel. Hoe heeft u als, als nuchtere Groninger, wordt dan altijd gezegd... die eerste weken hier in Den Haag beleefd? Want het waren, mag je toch wel zacht uitgedrukt zeggen... nogal hectische weken. Ja, het is wel heel bijzonder dat je daar dan als nou ja, nuchtere Groninger, u zegt het al, als je daar dan middenin zit en deel van uit mag uh, maken. Zo'n formatietijd waar je zelf ook ideeën mag aandragen. Ik was uh, woordvoerder financiële sector voordat Ronald Plastik in het kabinet kwam. Nu ben ik helemaal uh, financieel woordvoerder. Dus daar heb ik over meegedacht hoe dat dan gaat. En dat je dan in een fractie komt waar dan zo'n heel akkoord wordt uh, voorgelegd. Waar je dan een indringende discussie over hebt. En uiteindelijk dat je zegt met z'n allen: nou ja. Uh, er zit pijn in, er zitten veel goede dingen in. En uh, we moeten het maar doen, want het is goed voor het land. En als je daar dan echt. Nou ja, we ook, ik heb ook wel mijn buurman uh, Michiel Servaas. Uh, dus hebben we elkaar bijna in de hand geknepen. Van, nou ja, ja, we zitten er toch maar bij dat dit gebeurt. Ja. En het is, en ja, je bent nu dat... zelf verantwoordelijk voor zulke soort beslissingen. Hadden het jullie het net, net gedaan, gedaan en elkaar in de hand geknepen, dan nou. lag het toch weer bijna in duigen. Dat bedoelde ik een beetje met de netiek. Nou, bijna in duigen. Er is natuurlijk discussie geweest over de ziektekostenpremie. Dat is ook denk ik. Uh, was best een moeilijke, moeilijke oplossing. Hè? Technisch ook moeilijk. En uh, daar zijn we toch vrij snel weer uitgekomen. En we gaan nu gewoon op voor Maar, maar, denk er maar niet, wel, In wat voor dierentuin ben ik beland? Nee, eigenlijk niet. Ja, dat denk ik wel als ik de agenda van de Kamer zie. De vergaderingen <lacht> die, die, die gaan elke dag worden, worden die weer uh, vijf keer per dag verzet. Ik snap er helemaal nog, uh, ja. nog niet zo vreselijk veel van hoe dat in elkaar zit. Maar, maar dat denk ik eigenlijk over de... Uh, nee, dat denk, dat denk ik eigenlijk Dit was gewoon een probleem uh, van, van vooral de VVD die we samen hebben opgelost. Ja. En zijn nou, even, dat, zegt u, dat zegt u nou wel dat het een probleem was van alleen de VVD. Maar ik, uh, uh, volgens mij waren er binnen de PvdA toch al gaandeweg... ook meer klachten over de manier waarop de nivellering... namelijk via die inkomensafhankelijke ziektekosten... De premie was geregeld. En ik heb toch eigenlijk stellig de indruk dat jullie het ook wel goed uitkwam. Nou, dat zou ik niet. We hebben het al tien jaar in het, meer dan tien jaar in het verkiezingsprogramma staan. We hebben er ook al vaak over gediscussieerd. Dus ja, de maar, PvdA was er wel echt van overtuigd dat dit een goede maatregel ja, was maar, om eerlijk nee, te delen. In nee, tijden maar van juist omdat het al vijftien jaar in jullie verkiezingsprogramma stond, hadden jullie volgens mij niet meer doordacht wat het zou betekenen en hoe dat zou aankomen nou, uh, bij de bevolking. Onze, onze, onze partijleider heeft ongeveer 250 tweets verstuurd waarin hij uitlegde hoe, uh, nou ja, hoe hij vond en hoe wij vonden dat het uh, leidde tot een rechtvaardige inkomensverdeling. Maar goed, een andere partij. Zij kon het niet dragen nee. en we zijn er gewoon goed uitgekomen. Nee, maar het gaat niet over de rechtvaardige inkomensverdeling. Het gaat erover dat het via de ziektekosten was geregeld en dat dat onverstandig ja, is. Ja, maar dat stond natuurlijk wel altijd in ons Ja, programma. maar dat bedoel ik. Daar ja. hadden jullie volgens mij niet meer goed over nagedacht. Ja, dat, dat ben ik niet met u eens. Maar we zijn er uiteindelijk uh, uitgekomen en uh, we gaan nu volle ja, kracht vooruit. Hans, Hans uh, Verbeek, uh, nieuwe Kamerleden die maken nog wel eens fouten. Jouw jou zijn twee dingen opgevallen. Uh, ja, en het is grappig dat we hier natuurlijk Henk Nijboe... nu uh, van de PvdA hebben zitten. Want uitgerekend bij die uh, sterk vergrote PvdA-fractie... zijn toch twee uh, mistertjes erin geslopen deze week. En ik vraag me toch af hoe je daar dan als nieuw Kamerlid... eigenlijk uh, uh, mee omgaat. We hadden van de week uh, het geval van het nieuwe Kamerlid... en dan moet ik even spieken. Ze heet Manon Fokke, die in de Kamer nog het... Uh, handhaven van het statiegeld driftig verdedigde... terwijl haar, of haar, de, de pvda staatssecretaris van Milieu... juist het beleid moet gaan verdedigen... dat het statiegeld op petflessen moet worden afgeschaft. Dat was even een, een foutje. En vorige week natuurlijk, en dat was nog veel pijnlijker, vond ik... het optreden van Desiree Bonus. Dat ging toen over het erkennen van de Palestijnen. De, de, de eigen zetel in de bij de Verenigde Naties. Daar was de PvdA vroeger voor, stemde altijd voor die moties... waarbij de Palestijnen een eigen status zou worden toegekend... Maar nu zit er een PvdA-minister van Buitenlandse Zaken... die dus tijdens het debat had gezegd... nou, doe maar even niet nu. Dat komt ons even niet goed uit. We moeten de, de, de internationale verhoudingen met Obama weer een, een nieuwe kans geven. Dus misschien komen die Palestijnen er op die manier wel. En bij de stemmingen vorige week donderdag... wilde Desiree bonus dus voor een motie stemmen... net zoals de PvdA dat een half jaar geleden heeft gedaan... Uh, waarbij de Palestijnen uh, een opwaardering van de status zou worden toegekend. Ja. En er moest dus heel erg op haar ingepraat worden. Eerst door Timmermans, toen door de vice-fractievoorzitter... en toen moest Samson er nog uh, aan te pas ja. komen... om haar er toch van te doordringen dat het heel onverstandig was... zeker in je eerste week, uh, om tegen het beleid van je uh, PvdA-minister uh, te stemmen. Dus ik, ik vroeg me af nee, hoe, hoe, hoe werkt dat binnen die fractie? Is, het is wel mooi, maar het is ook een soort zaken... Dat het, uh, hoe, hoe dat altijd geduid wordt. Hè? Als je een stevige discussie hebt in de oven, openbaarheid... dan wordt er gezegd, er worden missers uh, begaan. En als je uh, gedwee meestemt met de bewindspersonen zijn... lopen we aan de leiband van bewindspersonen. Nee, en dan wordt niet goed. Dus dan doe je in die zin doe je het eigenlijk, uh, eigenlijk nooit goed. Nee, maar waarom, waarom, waarom is dat niet van tevoren? Dat is eigenlijk mijn vraag natuurlijk. De, goede discussies, daar staat de PvdA ja. bekend om. Maar waarom wordt dat nou van tevoren... Uh, iedereen wist dat er debat zou komen en als uit stemmingen. Ja. Dan heb je stem je dan nog van tevoren even af wat je uh, stem gaat argumenten, worden. De argumenten zijn ingebracht. En die, vooral in, die, in, die, in de laatste kwestie die u... Uh Noemde. En daar is gewoon gewogen van: helpt het nou de minister van Buitenlandse Zaken? Die uh, minister Timmermans, die zegt: van ja, ik ga naar dat vredesproces, ik wil daar een goede rol spelen. Die zegt: van ja, dit helpt mij niet, die motie als u die aanneemt. En hij heeft hij heeft zelf eenzelfde soort motie natuurlijk in het verleden ook ingediend op een ander moment in de, de onderhandelingen. En per saldo hebben wij als fractie gewogen dat als hij van ja, dat, dat helpt mij nu niet zo'n motie, dat ondersteunt mij niet om vrede te brengen... dan uh, doen we dat niet. Dan hebben we door, ons door laten overtuigen. Ja, en, op, en dat wist mevrouw en en dat Bonus het is het dus doen. ook van tevoren. En toch wilde ze vorige week donderdag vasthouden aan haar eigen stemgedrag. Nou, uiteindelijk wijze hebben we de afweging gemaakt dat we dat, uh, dat steunen. En ja, dan maar had zij dat, dat er niet begrepen? of Wat is daar misgegaan? Uh, nee, ik weet, ik, ik, er is gewoon een open debat geweest. En we hebben uiteindelijk de conclusie getrokken... dat we de, de, de, de minister van Buitenlandse Zaken die argumenten het sterkst vonden. En ik vind er eigenlijk niet zoveel mis mee. Dat er gewoon een discussie over is. Over van, nou, hoe ja. je in het verleden erin... Wat, wat je standpunt is. En dat je uiteindelijk die, die weegt en een besluit neemt. Dat Toch ook je bent in een debat. De, de, de, de, de goede discussie nou, is nooit weg. Nee, nee. En ik, ik ben het wel in zoverre met de uitleg eens. Aan de leiband is niet goed. Uh, dan is er eventueel een dissident. Dan is het niet goed. Dan zien wij die discussie. Want dat was het natuurlijk. We zagen de discussie dat, en dat speelt mee. En dan denken wij, is dat nou niet goed op elkaar afgestemd? Nee. Wij weten natuurlijk ook dat mevrouw Bonus ook uit de diplomatieke dienst komt. En waarschijnlijk zo haar eigen afweging. Het zal geen foutje geweest zijn. Ze zal. Waarschijnlijk wel inderdaad echt haar eigen afweging hebben maar willen Maar de, de, de fractie. En heeft... uiteindelijk uh, uh, zich of hebben laten overtuigen door inhoudelijke argumenten. dan wel door het uh, strategische argument. Maar dat moet we dus een enorme ophouden? teleurstelling Ja, maar dat, goed. We, we brengen dat nu te berden ook. Uh, omdat Henk Nijboer natuurlijk ook een net nieuw begonnen Kamerlid, Kamerlid ja. is. En hoe teleurstellend moet dat niet voor je zijn. als je als Kamerlid net begonnen bent. met allemaal uh, idealen. en met eigen standpunten. en je wordt. In je eerste week als uh, voorwaardig Kamerlid, in de eerste week dat het kabinet voor, voorwaardig draait, en bij de eerste stemmingen die echt over jouw onderwerp gaan, uh, word je eigenlijk al, hoe dan ook, na discussie in, in de fractie, et cetera, word je min of meer gedwongen om ja, tegen je eigen richtlijn uh, te stemmen? Ja, dat dan wordt hier nou wel heel veel uitleg gegeven aan persoonlijke overwegingen ja. en overtuigingen. Er is ja, wel een debat De, de voor voor zijn. argumenten zijn gewisseld, hè, de, de PvdA-fractie. Uh, uh, wil vrede bereiken daar. Minister Timmermans heeft aangegeven... daar helpt dit even op dit moment niet bij. Oh, nou Al ja, snapte die, die hij de gedachte wel. En toen hebben wij als fractie gezegd... Dat Ik vind, vind genoeg hierover. We ja, gaan even ja. naar, naar, naar je eigen portefeuille. Ja, we gaan even naar je uh, eigen portefeuille. Dat is financiën, dat is loodzwaar. Maar er zit ook nog eens een keer de Europese begroting bij. Dat is nog zwaarder. En heeft uh, deze dagen wordt er gesproken over die begroting. De Europese Commissie, het is bekend, die wil de begroting ophogen. Het parlement wil dat ook, maar de lidstaten die willen dat niet. Is. En pre premier Rutte, die de onderhandelingen moet gaan is. doen... Is. die is. zei dat vanmorgen, worden? ik ga met een geladen pistool op zak... naar de onderhandelingen over de Europese meerjarige begroting... want hij is tegen de verhoging daarvan. En toen dachten wij, wat dat is dat dan weer voor een taal? Wat is dat dan ja. weer voor? Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Er is gisteren een uitgebreid debat geweest met de premier over, de, over wat Nederland, of wat hij daar namens ons parlement en uh, namens Nederland moet inbrengen. Ja. En wij vinden echt het. Bizar, ook als PvdA, dat kun je ook gerust bizar noemen. Dat uh, waar we allemaal enorm bezuinigen, wij hier ook, we hebben hier enorm zware discussies. Elk Europees land heeft dat. Dat Europa en de Europese Commissie met voorstellen komt om de begroting met 100 miljard op, op, op, op een kleine 1000 miljard te verhogen. Dat is echt. Dat is echt dat ongepast. Nou, dat hebben we ingebracht. Dus ja, dat leidt ook tot zware taal. En we willen ook dat, uh, dat uh, het bedragen die daarin omgaan anders worden besteed. Minder geld naar landbouw, meer naar onderzoek en innovatie... meer gericht op economische groei. Hm. Nou, dat zijn de boodschappen uh, die we hebben meegegeven. En daar moet hij zich sterk voor maken. En dat hebben we ook stevig meegegeven. Maar, ook anders hij ook echt, maar anders gaat hij ook echt schieten. Net als Engeland. Nou, hij heeft geloof ik gezegd dat hij hem op zak houdt... en niet op tafel legt, als ik het dat goed Dat he? heeft hij nou, dit, dit zijn gezegd, nou, ja. nou, nee, Ik ben geen diplomaat, ik ben econoom, dus daar... daar de, wat dan precies het verschil is tussen op zak houden op tafel. Nee, maar hij gaat er stevig in. We willen ook nog een miljard afdrachtkorting behouden die we nu hebben. Dus dat wordt dat, een zware onderhandeling. Dat, dat vind ik wel opmerkelijk aan de inzet van Nederland op dit moment. Ik zat gisteren bij dat debat waar ja. uh, uw collega Savaas een medespeech had. Mooie ik, speech vond ik. Uh, uh, uh, hij is zo gecomplimenteerd dat ik het maar niet nog een keer overdoe. Want het is een, dat een is beetje te. <laughs> en... Uh, uh, dat Nederland niet zwaarder inzet. Kijk, als je namelijk onderhandelt, uh, dat hebben jullie ook gemerkt bij ontwikkelingssamenwerking. VVD wil 3 miljard bezuinigen. Jullie 0, je komt uit op 1 miljard. Ja. Nederland zet in op 1 miljard korting op uh, uh, uh, uh, afdrachten. Hè? Dus 1 miljard uh, minder. Maar dat hadden we al. En dan denk ik, ja, dan zet je 1 op 1 miljard. Kom je misschien op 500 miljoen uit. Nou, Ik vond het een beetje een zwak bot. Zowel Kok als Salm hebben destijds ingezet op 1 miljard en 1 miljard binnengekregen. En vergis, vergis u niet, uh, ook die verhoging van die begroting, dat is ook wat wij, wij zijn netto betalen. Dus uh, als je mm. netto de begroting met uh, 100 mm. miljard verhoogt, dragen we er ook aan bij. Dus dat draagt er ook aan bij dat we niet uh, meer gaan bijdragen. Dus, dus die combinatie uh, oh, maakt dus, dat het wel. Ja, dat ja, het wel. Ja, dus en is en, ook en de die uitgaven, 100 miljard niet. En de landbouwuitgaven, hè? Mm -hmm. onderzoek innovatie, ja. krijgt Nederland ook een groter deel van de poed dan landbouw. Dus al dat bij elkaar zijn natuurlijk wel allemaal bouwstenen. Die, uh, en, en dat is natuurlijk ook niet het enige doel. Hè? De, de, de, de, de, het is ook gewoon Europa vooruit helpen. Weer een beetje uh, groei creëren. Een beetje perspectief bieden. Uh, dus het gaat niet alleen maar over geld. En, we hebben, en geld is belangrijk. Daarom zijn we ook voor het miljard. Maar, maar we, zoals de PVV 3 miljard en dan met niks thuis te komen. Heb je natuurlijk ook nou, niks. Hans, uh, Nederland is natuurlijk een kleine speler in Europa. En dan zulke grote taal met pistolen. Uh, <laughs> Wordt er niet een klein beetje om gelachen, denk je in Brussel? Ja, hij, hij moet dat natuurlijk ook. Ook, het, is, het is een beetje voor de buren natuurlijk, voor het eigen thuispubliek. Is, uh, gisteren heeft hij uh, natuurlijk een, een, een debat gehad in de Tweede Kamer... waarbij hij heeft beloofd dat hij echt voor de Nederlandse belangen gaat opkomen. Op, uh, en dat die boodschap gaf de Kamer hem ook mee. Maar wel op drie terreinen tegelijk, dus, dus minder afdracht. En uh, de begroting mag niet zeigen. En inderdaad die verschuiving van die landbouwsubsidies naar innovatie. Dan ben je op drie terreinen aan het spelen, en, met 27 landen. Uh, uh, maar hij het, zei het, ook, het is minder een... afdracht, maar ja. dat gaat nog jaren duren. Ja, dus, ja, hij, hij zei, bij blijven... Hij heeft zijn eigen tanden eruit. Hij zei, en dat is natuurlijk wel de realiteit: um, uh, iedereen moet zich wel beseffen dat Nederland altijd blijft behoren tot de grootste netto-betalers van de Europese nou, Unie. Dat heeft eenmaal met onze welvaart. Wat dat betreft te maken. zijn we natuurlijk ja. ook geen kleine speler, toch? Nee, maar absoluut gezien, natuurlijk wel. Want het, het budget, het Europees budget, waar nu zoveel heisa om wordt gemaakt, is natuurlijk uh, eigenlijk heel klein. Uh, zeker vergelijking met de nationale begrotingen, is het nog veel kleiner dan de, dan de begroting van, van Nederland. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus we hebben het natuurlijk over relatief kleine bedragen... maar het heeft een grote symbolische betekenis. Ja, ja. Laten we gaan naar een voorspelling die uitgekomen is. De meeste doen, komen niet uit in politiek <lacht> de Haag. maar deze wel. Want veel politieke die voorspelden moeilijkheden... voor dit kabinet in de Eerste Kamer... waar ze zoals dus bekend geen meerderheid hebben. En dat nou, valt allemaal reuze mee. Gaan we gaan verschillende meerderheden zoeken? En dat komt allemaal goed, want we hebben prachtige voorstellen... Was het verhaal van het kabinet. Maar wat krijgen we nou? Voor het eerst krijgen we al glazen over het leenstelsel voor studenten. En men rekende op uh, het voorstemmen van een aantal partijen. Waaronder GroenLinks, omdat we dat ook in hun uh, programma hadden staan. Maar GroenLinks is tegen. Want nee. GroenLinks zegt... ja, op deze manier... Tuf, nee. zien wij het helemaal niet zitten. En ik zie Aukje al nee knikken. Nee. Ik weet wel, er ligt nog geen wetsvoorstel. Maar hij, de woordvoerder heeft en bij zijn ze BNR... Voor. van Hans al heel diplomatiek gezegd... jongens, er ligt nog geen wetsvoorstel. Maar als, als er in komt te staan wat ik zo hoor... Dan zijn wij tegen. Ja, maar wacht er dan even mee. Ik vind het echt. Uh, ja, Wie moet wachten? Nou, GroenLinks. Ja. Ik vind het echt allemaal te, te prematuur. Het is echt even spierballen laten zien. Uh, net zoals Rutte met, met een uh, pistool al of niet getrokken, naar uh, Brussel gaat. Gaat GroenLinks uh, gedecimeerd in de Kamer, hebben nog maar vier zeteltjes. hebben niks meer in de melk te brokkelen. En gaan nu stoere talen oh, om, om, om, om die reden gaan nu stoere talen uitstaan over dat leenstelsel dat ze zelf in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Ja, dan zeggen ze. Uh, uh, uh, het wordt niet uitgevoerd zoals wij het willen. Dat kunnen ze nog helemaal niet weten. Want er uh, is is alleen nog maar een, nou, een, een regeringsprogramma. Dan nou ga, nou ga ik het even voor ze opnemen. Want ik heb het zien ontstaan op de wandelgangen. Hoe dat gaat. Kijk. Op een gegeven moment is elke journalist van elke krant die een bepaald terrein heeft, die ze aan het zoeken, is op mijn terrein een meerderheid in de, in de Eerste Kamer. Dat is niet op... Uh, op uh, als het gaat over uh, de studiebeurzen. Nee, nee, niet, niet bij voorbaat. Nee. Dus wat gaan ze doen? Dan gaan ze kijken, Nou, wie Logisch. hebben we er dan? En dan gaan ze vragen. Ik zou, als ik GroenLinks was geweest, of D66, maar goed, D66 is, is uh, breder voor dan GroenLinks. Ik zou ook meteen zeggen, nou ja, als ze ons nodig hebben in de Eerste Kamer, dan willen graag een leenstelsel waarbij uh, het, al het geld teruggaat naar. Dat het collegegeld huis, verlaagd ja. wordt, dat het OV... Ja, ik bedoel, zo werkt de politiek toch ook. Dan kunnen wij wel zeggen van ja, ze maar zijn vol het, het is. wordt gewoon aan ze maar, gevraagd. Ik zou het ja. ook gezegd hebben. Het gekke is dat, dat, dat, de, politiek, de, ja. dat de politiek wel zo werkt. Maar Henk Nijboer, we hebben allemaal maatschappijen gehad. En, uh, uh, ik neem aan dat u dat ook weet. Dat de Eerste Kamer heeft wel veel rechten, maar niet het, het recht van amendementen. Op nee. deze manier lijkt het net alsof de, de Eerste de Kamer... Dat recht wel heeft, want omdat dit kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... kunnen ze dus inderdaad allerlei stellen hun goed recht. Daar gaat het niet om. Maar het, het wordt een soort verkapt amendementrecht wat de Eerste Kamer gaat Jullie krijgen. hebben ons nodig, is het niet zo. Ja, dus als je die steun wil hebben, dan moet je nee, toch iets ik, veranderen. Ik, ik, ik, ga, ik ga niet over de strategie van uh, GroenLinks, gelukkig. Uh, en ik, en, en het maar wel beden, hoe maar dit ook is Kamer. Ik, ik heb wel, en dat verwacht ik ook eigenlijk wel van de, eerste, eigenlijk ook van de Tweede Kamer... dat als je zelf wat vindt als partij, en dat wordt voorgesteld dat je daarmee instemt. Dat vind ik toch ja, maar... niet zo heel gek. We hebben zelf de afgelopen jaren best wel uh, zware jaren gehad... met, met de PVV in de regering, waar wij fel op tegen waren. Waar we ook heel slecht voor Nederland vonden. Polarisatie, mensen tegen elkaar opzetten. En toch, op, euro op het Europa-dossier... er is natuurlijk veel debat over geweest... maar zelfs in de Tweede Kamer, waar het politieke primaat is... het kabinet op de belangrijkste momenten hebben gesteund. Mm. Bij het redden van de euro, bij het overeind houden. Als je dan van de Eerste Kamer, waar het politieke primaat niet ligt... om daar zoveel, nou ja, nu al, uh, nee. uh, zeg maar, op, op voor te borduren... Nou, wat nou ja, voor wat de voor de de principiële, ze principiële bezwaren tegen me. Ja, nou ja, dat wetsvoorstel ligt er, wetsvoorstel ligt er ja. nog helemaal niet. U ja, dat de, ja, de voorspelling maar, maar, is maar, uitgekomen. Maar, maar, maar, er maar, maar niet luister, elke, elk verzet op dit moment tegen nog, nog prille kabinetsplannen uit het regeerakkoord... is allemaal gebaseerd op de, diezelfde soort. Er ligt nog geen wetsvoorstel. Maar moet je kijken wie er allemaal op zijn achterste benen staan. De woonbonden, de wooncorporaties, euh, eigen huis, euh, de, de, de, de GroenLinks, de studentenvakbonden. Iedereen reageert toch al op die plannen. Ja. Dus ik lijk, mij lijkt het heel, heel normaal. Zo gaat het altijd in het begin van een kabinetsperiode. Uh -huh. En nogmaals, de Eerste Kamer heeft niet het recht van het amendement. Nee. Maar het kabinet wil natuurlijk in de Tweede Kamer al zorgen... dat ze die op meerderheid hebben die, die uiteindelijk dan in de Eerste Kamer... dus die, die amendementen of die wijzigingen... die moeten dan in de Tweede Kamer ja. al aangebracht Maar zijn. Hans, is dit geen opmaat naar hoe het zal gaan? Omdat voor het eerst in de geschiedenis van de Eerste Kamer... de fractievoorzitters zich al, vorige week of de week daarvoor al keihard hebben uitgelaten in politieke zin... wat ze normaal nooit doen in de Eerste Kamer. Van, wij gaan zomaar dingen niet overnemen. Ook niet al, uh, we gaan niet alleen naar de wetstechnische kant kijken. Mm. Wij gaan kijken of wij dat politiek wel acceptabel vinden. Zelfs Keurig Brinkman van het CDA heeft dat gezegd. Dus we kunnen er nog veel meer van dit voortdraken. Maar Terpstra zei het weer niet. Ja, ook van het CDA. Nee, en, en, en Buma zei zoiets, maar Brinkman vond het weer anders. ja, ja Kijk, die oppositie uh, zoekt naar allerlei middelen... Om, om het kabinet onder druk te zetten. En uh, er is goed recht. Maar wat er bij GroenLinks gebeurt... Ik, ik, ik, ik kan het niet helemaal volgen. Dat lijkt me echt allemaal wat te prematuur. En daarbij komt... Uh, dit kabinet gaat het nog moeilijk genoeg krijgen in de samenleving. In de Tweede Kamer. Kijk maar naar die voorstellen ten aanzien van de dagbesteding. Dat gaat, gaat echt een heleboel mensen raken. En we hebben het gezien aan de PGB-demonstraties bij het vorige kabinet. Uh, hebben die maatregelen ten aanzien van de dagbesteding... daar krijg je echt wel een Malieveld voor vol. Daar heb je echt geen GroenLinks in de Eerste Kamer voor nodig. Dit kabinet gaat het van zichzelf al moeilijk ja, genoeg Nijboer, krijgen. Hein Nijboer, bent u al geharnast voor dit? voor deze problemen die eraan komen? Nou, het zijn ontzettend zware jaren. Hè? Ik bedoel, er is ook niemand die... Uh, ook, ook wij en ook Diederik Samson... heeft geen uh, zoete broodjes gebakken. We gaan gewoon een zwaar, we zitten in zware economisch weer... en we willen de begroting op orde krijgen. Ja, En dat, dat gaat heel erg veel mensen raken... en inderdaad heel erg veel uh, discussie opleveren. En het kabinet, en wij ook... en ik ook met mijn collega's in de Tweede Kamer... hebben toch wel de ambitie om ook elkaar te overtuigen... dat sommige maatregelen nodig zijn. En de ene keer zal de SP ja. dat steunen... als je het over eerlijke inkomensverdeling hebt. Ja. De andere keer zou deze... Maar, en GroenLinks erop. Seciaal maar jullie denken niet stiekem van, stel dat dit echt een serieus probleem gaat worden met GroenLinks, dan krijgen we met een ander onderwerp, krijgen we een probleem met D66, krijgen we een probleem met een ander probleem, eh, geval, krijgen we een probleem met het CDA. Ja, maar, of denken jullie zover nog niet? Nou, maar daar ga, we zien wel. Wel, daar ga ik wel van uit, dat als partijen wat vinden, dat zei ik u zojuist ja. ook, als ze wat vinden, dat je daar ook, als ik zelf, ik zit in de kamer met een programma waar ik zelf achter sta. Ja. Ik vind het goed dat er bepaalde dingen gebeuren. Als zo'n voorstel er ligt, dat ik er dan ook voor stem, dan ben verkort, ik wel van plan. dat dus verwacht ik van, van de WW. Dat, dat vindt de P vandaag niet. Dat, dat ben We toegegeven. Dus daar okay. hebben we een akkoord over. elkaar overtuigen gesproken. Veel overtuigingskracht nodig hebben. Dat zal zeker uh, de VVD-top nodig hebben. Deze, dit weekend. De congres. Het gaat heel erg dan op dat congres over, over de, over de huns, onvrede, het over, ook dat en ook waar het over gaat namelijk de onvrede van de achterban over het debakel uh, van de inkomensafhankelijke zorgpremie en ook het optreden van de top. Daar wilden ze het eigenlijk niet over hebben. Gaat het heel erg wel over, maar niet iedereen mag erover meespreken. De jeugd bijvoorbeeld moet de mond houden. Jeugvrede. Ja. Wordt dat uh, uh, zoals Ger vanochtend eerder tegen mij zei, hij zei niet dat het het werd, maar vroeg het zich af. Wordt het uiteindelijk toch de grote verzoendag daar, of wordt het het, het begin van een strijd, Hans? Nou, uiteindelijk, uh, congressen van de VVD zijn doorgaans erg gezellig. Ja, maar dit zijn heel, wordt heel, heel anders. Heel gezellige mensen, altijd, die VVD'ers. En ze hebben natuurlijk. Dit congres was al veel langer gepland, uh, Dit congres van 24 november. Ja, maar nu krijg je maar de niet... gelegenheid om stoom af te blazen over om, wat stoom. er gebeurt. Dus ja, toch? Uh, in, in het ochtendprogramma is inderdaad de sessie ingelast om eens uh, goed stoom af te kunnen blazen. En dat heeft de VVD uiteindelijk, uh, wat veel later uh, dan bij de PVDA, ook gedaan door allerlei sessies in het land te organiseren de afgelopen weken. Uh, Naar aanleiding van die onrust over de zorgpremie. Dus dat is is al een beetje geventileerd. Je merkt dat de bestuurders van de VVD er inmiddels wel voor kiezen om de blik naar voren te richten en niet te lang ja, meer te blijven ik. hangen in die zorgpremie. Ja. Dat begrijpen we allemaal. De leden krijgen dan natuurlijk ook nog die gelegenheid uh, zaterdag. Maar uiteindelijk zal het natuurlijk uh, de, de, de, de, Rutte heeft al sorry gezegd, zal het nog een keer doen zaterdag. Nou ja, en dan als kun je, je leider is. niet meer, als hij aanwezig is, want maar, als het in Brussel te lang duurt, dan kan precies. hij niet eens komen. Maar je wat niet meespeel, wat meespeelt en niet helpt, dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen in drie gemeentes die zijn gehouden vanwege ja. financiën enzovoort en daar hebben ze flink klop gehad. Ja, maar als ik nou heel eerlijk ben... Kijk, VVD kijkt natuurlijk ook elke dag naar de peilingen. Dit is ook een soort peiling. En dan zelfs in gemeentes die totaal niet representatief zijn voor Nederland. Want als ergens de SGP... Niks te nadelen van de SGP, maar de SGP de grootste wordt... Nou, dat is in speciale gemeentes in Nederland. Ik denk echt niet dat de VVD daar wakker van ligt. En anders zou ik ze adviseren dan niet wakker van te liggen. Maar wordt het dan inderdaad een congres als alle anderen? Nee, nee, dat, is, nee dat is weer iets anders. Dat is uh -huh. niet hetzelfde. Ik denk dat ze... Uh, uh, uh, er zijn een aantal uh, leden, vooral ook hier uit Den Haag. Ik was laatst bij zo'n bijeenkomst hier, hier in Den Haag. En wat die bijvoorbeeld willen, is dat, noem het meer partijdemocratie, die willen net als bij de P van de A. Als er dan een regeerakkoord is, een congres en daar hun, hun, uh, hun mening ventileren en kunnen geven. Uh, kunnen geven. En, uh, dat is heel ik, nieuw voor de VVD. Dat is voor de VVD. Dat is voor de VVD nieuw. En ja, of het nou. Ik denk dat het onverstandig is om de JOVD niet hè, die te laten praten. Van de andere kant, als er microfoons in de staal staan, dan kunnen daar gewoon allerlei JOVD'ers. Ja, het, het is een krampachtigheid die je bij de VVD nooit ziet. Het is altijd het leuke van de VVD. Oh, je, het doet me een beetje denken, eerlijk gezegd, aan GroenLinks. Er zal vast een hele Organisatorische of, of soort regels zijn waarom dat het nu niet mm -hmm. kan. Hetzelfde waarom de bij de GroenLinks eigenlijk geen partijleiderstrijd nee, kon zijn. Ja. Nee, maar en naderhand, het is een soort dat werkt altijd tegen nee. je. Ja, ook daar, wel... je ja. Ja, dus, ja. Jullie zijn toch ook niet blij met uh, gedoe bij de co uh, coalitiepartner, dus jullie hopen toch waarschijnlijk dat het een rustig congres blijft. Wij oh, discussiëren altijd ontzettend veel op, nou, uh, op congressen. Nou, dat, dat, nou, gaat, dat gaat er uh, meestal stevig aan toe. En dat is ook goed. Dan worden voorstellen scherper van, beter van. Uh, en dat wens ik de VVD ook gewoon toe. Gewoon om het beter <lacht> te maken. Maar goed, uh, maar die, die, die zorgpremie-discussie is natuurlijk gewoon nu beëindigd. Uh, is opgelost. En nu gaan we gewoon... Uh... Ja, ja, maar, maar wat er we... niet is opgelost... En, en, en, en, en dat, dat <lacht> uh, uh, wordt zaterdag <lacht> toch wel spannend yeah. om te zien. Je merkt in, bij de achterban, de, de gewone leden van de VVD... Het vertrouwen is geschonden. Dus, ze uh, hebben het vertrouwen kwijtgeraakt in hun partijleider Rutte, die natuurlijk een historisch... Uh, belangrijke verkiezingsoverwinning heeft behaald voor de VVD... op het schildgehees is en alles. En dan plotseling in de onderhandelingen, in de ogen van veel VVD-leden... Uh, de liberale beginselen heeft verkwanseld. En dat vertrouwen was weg. En dat bouw je niet zomaar op een zaterdagmiddag in de bos weer. Op. En dat is ook wat die JOVD naar voren wil brengen. Dat hebben ze vandaag gedaan in de brief in de Volkskrant. En denk je dat dat breder gedeeld wordt? Dat dat gevoel van je verkwanselt onze uh, Begin. idealen. Ja, ja dat, dat zit echt uh, veel dieper. Omdat er natuurlijk allerlei beloftes zijn gedaan om uh, ja. uh, um, VVD-kiezers uh, te lokken. De 1000 euro arbeidskorting die komt er niet. hypotheekrenteaftrek, uh, lagere belastingen komt er allemaal niet. Uh, en, en daar zie je dat de VVD-leden en kiezers ernstig in uh, teleurgesteld uh, zijn. Uh, dan zeg je sorry, dat doet Rutte uh, uiteindelijk uh, goed... Uh, maar of dat nou voldoende is om direct weer het vertrouwen te herwinnen... Uh, dat we eigenlijk te betwijfelen. Hmm. Hij is er niet mee te zeggen... als iemand begint te zeuren over de afgelopen weken... ik heb toch sorry uh, gezegd. Nou, zo zal hij dat niet doen. Hou je wat Kort... Oh, ik nou, ik nee, ik, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, zat, ik zat inderdaad ook na te denken over uh, wat, wat mij namelijk opvalt... ook gisteren in dat debat weer... dat uh, uh, het trucje is om Rutte nu te, te pakken... is om te zeggen, de, uh, uh, u moet sorry zeggen, u moet weer sorry zeggen... Mm -hmm. u moet weer uh, terug onderhandelen. Uh, nou, dat uh, is wat Wilders uh, deed. Ja, heet, en ja. Dat, dat, ik heb de indruk dat als de oppositie nog een tijdje zo doorgaat... dat dat zo snel ook weer niet meer werkt. Okay. Dat, uh, Goed, Aukje van Roesel hoorde u als laatste van de Groene Amsterdam. Hartelijk bedankt. Hans Verbeek van BNR ook bedankt. En Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid, financieel woordvoerder. Kerstvers, Tweede Kamerlid. Bedankt. Dit was Villa VP vanuit Den Haag. In Hilversum zit Lucella Karassen ja, voor het, het Nieuwe Hallo Lucella. Ja, ik zit te denken wat voor uh, uh, wapentuig Rutte mee naar het VVD-congres moet nemen. Oh ja. <laughs> Afweergeschut. Ah, stroop denk ik. Ja, Want jullie, Een pot hadden met al over, ja. <laughs> jullie hadden het over. Jullie hadden het over dat geladen pistool eerder natuurlijk de big Bazooka. Mm -hmm. Nou, we gaan uh, straks Rutte horen over zijn inzet in Europa. En we kijken wat we te weten kunnen komen over de voorgeleiding van de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Lies Lot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. De apotheek van het Sint-Antonius-Ziekenhuis in Nieuwegein geeft na 1 januari geen medicijnen meer mee aan patiënten die inzage weigeren in hun elektronisch patiëntendossier. Zonder actuele medicatiegegevens van patiënten heeft de apotheek geen inzicht in de geneesmiddelen die worden gebruikt en de apotheek vindt het daarom niet veilig om medicijnen mee te geven.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 En het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de Ivoriaanse oud-presidentsvrouw Simone Bakbo. Ze wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid... na de presidentsverkiezingen van 2010. Haar man verloor die, maar weigerde af te treden. Ook hij wordt door het strafhof vervolgd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Ah, nu verkeersinformatie. We zien de gebruikelijke files rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Het is een vrij normale avondspits. Een paar zaken vallen op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Amersfoort richting Apeldoorn moet dat zijn. Bij Stroe, 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A10 Oost richting Utrecht. Bij Zeeburg, 3 kilometer. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Dan de A27 Almere richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweert, 7 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd, maar de rijstroken zijn weer vrij. En de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij Vught, 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht. Verkeer van Tilburg naar Den Bosch kan beter omrijden via Eindhoven... over de A58 en de A2. De Volkskrant presenteert verboden boeken...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 Het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Het is rustig in Gaza en in Israël. En ook dat is nieuws. Het gewone leven wordt hervat. Maar er horen wel begrafenissen bij van slachtoffers... die de wapenstilstand niet hebben gehaald. De VVD gaat zaterdag nog eens uitgebreid terugblikken... op het regeerakkoord en de formatie met de PvdA. We spreken met twee VVD'ers die een motie gaan indienen daar. Vier cardiologen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis mogen niet langer hun beroep uitoefenen. Wat is er fout gegaan om deze afdeling op tot zo'n zware sanctie te besluiten? En de Europese leiders slijpen de messen op weg naar een nieuwe begroting voor de Europese Unie. Miljarden meer of miljarden minder? We beginnen dit Radio 1 Journaal daarom in Brussel bij die Europese top in tijden van crisis. Want in Brussel buigen alle lidstaten zich over de meerjarenbegroting van de EU in de wandelgangen bekend onder de naam Battle of the Budget. De vraag waar alles om draait. Hoeveel mag Europa de komende jaren uitgeven en natuurlijk waaraan? De verwachting is dat er tot zaterdagmiddag non-stop gepraat gaat worden en daarbij zouden wel eens harde woorden kunnen vallen. Correspondent Tijn, Tijn, dat lijkt dus een heel pittige top te gaan worden. Hoe gaat Nederland deze onderhandelingen in? Nederland uh, ja, gaat net als Engeland, hè, want die dreigen al met een veto. Ook Nederland gaat er hard in. Uh, Rutte uh, werd bij aankomst door mijn collega Chris Ossendorf opgevangen. En Rutte liet al meteen weten dat hij een gel geladen pistool op zak heeft. Nou, dat geladen pistool wil hij niet op de onderhandeltafel leggen. Maar hij wil hem toch wel op zak houden. Uh, nou ja, dat is de sfeer hier een beetje. Je zegt het zelf al, de battle of the budget. Uh, men verwacht echt een veldslag. En ja, je hebt het, uh, het is een enorme moeilijke situatie. Je hebt 28 regeringsleiders, die staan rondom een lege pot. Die moet vol voor de komende zeven jaar, periode 2014-2020. En Brussel, de Europese Commissie, wil 1100 miljard. Nou, Engeland bijvoorbeeld wil veel minder, 200 miljard eraf. En uh, Nederland, uh, Rutte, die willen er zeker 100 miljard af. En luister even hoe hij uh, vanmiddag hier aankwam in Brussel.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 Ik weet niet zeker of het gaat lukken in één keer. Dit is erg complex. Uh, ik heb de afgelopen dagen met heel veel collega's contact gehad... en ook steeds één boodschap gegeven aan de collega's... was men het ook mee eens. Als het niet in één keer lukt... laten we voorkomen dat de sfeer zo verslechtert... dat we eerst maanden de persoonlijke relaties moeten herstellen. Laten we dan proberen het rustig te laten eindigen... en in januari verder te gaan. De beeldspraak is voor rekening van premier Rutte... de toon voor de harde bedragen, want er gaat het natuurlijk wel om... is gezet vanuit Brussel. Tijn Dank je voor deze bijdrage. We horen later deze uitzending meer voor jou. Je zou het misschien niet direct verwachten... maar er wordt echt feest gevierd in Gaza. Het staakt het vuren dat gisteren inging... wordt gevierd als een grote overwinning op Israël. Zelfs bij de begrafenis van, van een jongen van 15 jaar... was er naast het grote verdriet ook vreugde. Dat merkte verslaggever Joris van de Kerkhof. Een begrafenis duurt drie dagen. Mannen apart, vrouwen apart. En hier onder het tenthoek staan een hele hoop plastic bruine stoelen. Er staan een rij mannen bij. Vier keer zoenen, handgeven, omhelzen. Het is de familie van Zaki Kadadi. En allemaal vrienden en buurtgenoten die de familie komt condoleren. Kadadi is 50 jaar, gedood door een raket. Gisteren begraven, maar vandaag en morgen... er is nog die herdenkingsbijeenkomsten... Een foto van Yasser Arafat wordt opgehangen en de broer van het slachtoffer spreekt. Hij noemt zijn broer een held. Hij is niet voor niks om het leven gekomen. Het staakt het vuren, daarover zegt hij dat is een overwinning van het Palestijnse volk En hij hoopt ook dat het staakt het vuren ervoor gaat zorgen dat zijn volk krijgt waar het recht op heeft. Vrije toegang tot zee, lucht... ...en land. Ah. Muziek, Koran teksten... ...de mannen die in de reis staan, die elkaar condoleren... Die kunnen elkaar nauwelijks verstaan... ...en het is hetzelfde eigenlijk in een zaaltje een stukje verderop. Daar zitten vier heren, militairen... ...die zitten te praten over de overwinning zoals zij dat noemen. Ze zijn die overwinning aan het vieren... Moeilijk verstaanbaar. Als het over het staakt het vuren gaat, dan zeggen ze dat het inderdaad een staakt het vuren is. Er is absoluut geen vrede. Er is pas vrede als de Palestijnen al hun land terugkrijgen. En als de Israëli's zich niet aan de afspraken houden die gisteren gemaakt zijn, dan staan de Palestijnen veel harder terug dan dat ze nu gedaan hebben. We moeten weten dat maar 5% van het militair materieel gebruikt is de afgelopen dagen. Ze zeggen dat als ze de ceasefire verbroken en iedereen in Gaza Strip, ook als hij niet Palestinian is, Verderop in de stad komt de militaire tak van Fatah naar buiten. Ze geven een persconferentie midden op straat. Militair kostuum, geweren erbij. Alleen hun ogen zijn te zien. Voor de rest zijn ze helemaal bedekt. Ze hebben een sjaal om, een Arafat-sjaal. En als ze dan aan het praten zijn, beweegt die sjaal. Dan pakt ze papieren erbij... En leest zijn verklaring voor. Hij zegt dat de Israëliërs niet moeten denken dat ze nu met het staakt het vuur alles kunnen maken. Als ze zich niet aan de afspraken houden, dan slaan ze keihard terug. Maar hij richt zijn verhaal ook op de eigen beweging, op de Palestijnen. Fatah en Hamas, de twee grote bewegingen, die moeten nu veel meer gaan samenwerken. Dat is echt veel beter voor het Palestijnse volk. Een rondje rijden door Gaza-stad komt uiteindelijk uit op een groot plein waar duizenden mensen bij elkaar komen. Vlaggen van Fatah, vlaggen van Hamas, vlaggen van de Islamitische die haat. En een meisje van een jaar of tien die aan een toespraak begint. En in die toespraak geholpen door een ouder iemand wordt aangegeven dat Israël hier niet hoort te zijn. Een andere toespraak ging erover dat iedereen welkom werd geheten. Hallo mannen, hallo vrouwen, hallo kinderen. En hallo, raketten die op Israël zijn gevallen. Hier wordt, zoals hier gezegd wordt, de overwinning op Israël gevierd. Vanuit de Gazastrook hoorde u uh, Joris van de Kerkhof. Krijgen VVD-leden in het vervolg inspraak voordat hun partij een kabinet instapt? Deze vraag komt zaterdag tijdens het partijcongres van de VVD op tafel. Niemand bij de liberalen is blij met de gang van zaken van de afgelopen weken. En wat doe je dan bij een congres? Daar ga je moties indienen, bespreken, wellicht aannemen... om het voor een volgende keer beter te regelen. Zoals door VVD'er Jos Lubbers. Goedemiddag. Goedemiddag. Want we hebben begrepen dat u voortaan eerst een congres wil... en dan pas eventueel groen licht geeft voor een regeringskoort. Klopt. Ik, uh, ik vind dat uh, leden van de VVD moeten instemmen. Zoals je dat ook wel bij andere partijen ziet. voordat dat uh, het kabinet aantreedt. En dat is naar aanleiding van de enorme commotie uh, die er is ontstaan binnen de VVD over uh, ja, de afgelopen formatie. Ja, want eigenlijk vindt u dat dit regeerakkoord had moeten worden afgewezen? Nou, ja, ik vind dat het... Uh... ...leden zich hier hadden over moeten kunnen uitspreken... voordat dat het kabinet aantrad. En, ja, dat vind ik... Uh, en, uh, toch jammer dat dat niet gebeurd is. Ik heb daar een, samen met Guido Mulder... ...een verzoek voor ingediend uh, enkele weken geleden... ...om uh, ja, heel snel een congres te organiseren. En dat, uh, dat verzoek is toen afgewezen. Ja, en hoe voelde u zich toen? Uh, nou, ze, ze hebben zich een beetje... Uh, ja, ...verscheld achter de statuten, vind ik... Ik vond het een beetje een formalistisch antwoord, maar goed. U uh, bent toen niet serieus genomen? Ehm. Uh, Ze zeiden uh, dat er aanstaande zaterdag een congres is en dat je dan uh, uh, alle gelegenheid hebt om uh, je zegje te doen over het uh, gegeerakkoord. En ja, en daarna is het gegeerakkoord opengebroken. Het was wel een beetje de kou uit de lucht, en uh, ja, daarna uh, is het kabinet aangetreden. En uh, ja, dat zit dan nu, dus uh, uh, een congres, uh, uh, ja, kan, dat kan het congres nu nog uh, niet zoveel, denk ik. Ja, want als het wel mogelijk was geweest, uh, als die motie uh, die u wilt indienen, als die, al, uh, als die het al mogelijk had gemaakt voor de VVD om, om daarover te stemmen, wat, wat, wat was dan voorkomen, denkt u? Nou ja, dan had je in ieder geval uh, een wat breder draagvlak gehad voor uh, het kabinet dat was aangetreden, als het congres dan had gezegd van uh, ja, doe maar... Maar uh, nogmaals, de, de, uh, de uh, achterman van de VVD, de leden, ja, die hadden grote problemen met het regeerakkoord. Dat vind ik ook, dat ze daar ook een uh, zichtje over hadden moeten kunnen doen. Ja, en die motie gaat u nu indienen om dat uh, bij een volgende keer uh, te kunnen bespreken als congres. Hoe kansrijk is uw motie? Hebt u voldoende stemmen, denkt u? Oeh, daar heb ik geen flauw idee van. Nou, een beetje wel vast. Uh, uh, ik heb... Uh, uh, Heel veel moeite gedaan om uh, uh, een aantal. Uh, want je mag dat niet als. Uh, uh, je mag geen motie indienen in je eentje. Dus je hebt uh, tien leden nodig om uh, uh, met jou een motie in te dienen. Die waren snel uh, gevonden, denk ik. Nou, dat viel tegen. Is dat zo? Ja, dat viel tegen. Niet iedereen uh, wil zich uh, daarin uh, commenteren. Is een motie daarmee kansloos? Eh. Uh, Nee, dat lijkt me niet. De motie is nooit kansloos. Dan moet er over gestemd worden, dus uh, dan is het toch nooit kansloos. Goed, het is niet de enige motie, uw motie. Er komt ook een voorstel op tafel van de afdeling Utrecht. Danielle van den Broek is voorzitter van die afdeling. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om te beginnen, gaat u die motie van de heer Lubbers steunen, als u het zo hoort? Uh, nee, ik ga die niet steunen. En waarom niet? Nou, omdat uh, ja, daar staatsrechtelijk eigenlijk uh, een verkeerde gedachte wordt gemaakt. Dus uh, de, het idee dat ze leden van de VVD uh, gaan over het regeerakkoord en daar der, der, daadwerkelijk een besluit over mogen nemen. Want dat is de Ik fractie. Ik kan de situatie hebben dat gewoon alle uh, fractiededen van de VVD zeggen van nou dan zijn we toch gewoon niet langer lid van de VVD. En dan gaan we toch onze eigen lijn uh, volgen. Ja, dat is, dat is het uh, oude idee wat bij de PvdA ook wel eens werd gezegd, congressen kopen geen straaljagers. Nou ja, dat, uh, het is in ieder geval het idee dat je als volksvertegenwoordiger echt een volksvertegenwoordiger bent. En uh, dan ben je gekomen uit de VVD en weet iedereen wat, uh, wat je liberale waarden zijn, wat je basis is en welk verkiezingsprogramma je onder de arm hebt meegekregen en meegenomen en ook waarvoor je staat. Maar daarna heb je een verantwoordelijkheid richting het volk uw voorstel gaat daarom minder ver. Hè? Maar u roept wel op uh, tot een dialoog tussen leden en Kamerfracties. Uh, ja. Hoe heeft u daar een concrete invulling bij? Want die dialoog is er toch wel als het goed is. Nou, een dialoog is er gelukkig altijd. En er is altijd ruimte voor uh, VVD-leden om uh, Tweede Kamerleden aan een jasje te trekken. En dat gelukkig doen ook heel veel Tweede uh, leden van de VVD dat. Dat zie je ook, zeg maar. Want uh, anders was er vorige week, of de vorige week, helemaal niets gebeurd. Um, maar het is wel goed om gewoon heel duidelijk een, een plek te geven... voor betrokkenheid van de leden met het regeerakkoord. Ruimte voor de Tweede Kamerleden om uit te leggen wat ze aan het doen zijn... en wat ze doen. Uh, verantwoording af te leggen daarover. Maar ook voor leden om uh, een, uh, een plek te hebben... waar ze ook commentaar kunnen leveren en hun zorgen kunnen uiten. Dus dan worden ze verplicht om een aantal avondjes te organiseren. Dat is waar je op uitkomt. Ja, nou, het is ook echt een steun in de rug uh, bedoeld... Uh, richting het hoofdstuur, maar ook richting uh, het hoofdstuur richting de Tweede Kamerfractie, uh, zodat er gewoon een plek is waar, ze, waar zij uh, uh, even kunnen kijken van, goh, is, is, is wat wij nu aan het doen zijn uh, de goede richting of uh, uh, lopen we helemaal uh, uh, van het spoor af? En meneer Lubbers, gaat u die motie steunen? Ja, ik vind die motie erg vrijblijvend en niet ver genoeg gaan. En dat... Maar gaat ja, u hem wel steunen? Ik... <laughs> uh, of zegt u, zij mijn motie niet, ik haar motie niet? Nee, zo kinderachtig wil ik niet zijn. Uh, ik, uh, ik ga dat zaterdag eens goed uh, over nadenken. Uh, of ik die motie ga steunen, dat uh, nou ja, daar moet ik eens over nadenken. Dat weet ik nu nog niet. Oké, okay, nou wij zijn zaterdag ook bij het congres. We gaan het zien. Meneer Lubbers, dank u wel. En mevrouw Van den Broek, ook dank. En dank veel plezier jou. zaterdag. <laughs> Dag. Dag. Dat wordt een leuk congres. Franse politiek, zo ben je president af. En dan sta je plots voor de rechter. We gaan direct naar Parijs. U krijgt de verkeersinformatie van Wijnand Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Um, 180 kilometer file alweer. En op de A1 ging het mis bij Stroe van Amsterdam naar Apeldoorn. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Er staat een lange file achter, ruim 10 kilometer. En de N65 van Tilburg naar Den Bosch is dicht bij Vught... door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Er komt een nieuwe cd uit van niemand minder dan Jimi Hendrix. Al tijden niet meer onder ons, maar twaalf nummers zijn gevonden... die ook de meest verstokte fans niet hebben. Roel Pauw, onze verslaggever, vanmiddag wil er meer van weten. Maar Roel, uh, hoe lang is die man geleden overleden? Aanstaande maandag, 27 november, is hij op de kop af... Um, nee, laat, laat ik het gelijk vragen aan de deskundige, want ik, ik begin al gelijk te stamelen. Ik wou nog wel eventjes meegeven dat hij geboren is als uh, Johnny Allen Hendrix. Later ging hij James Marshall Hendrix heten. Het zegt allemaal iets over het korte, maar veelbewogen leven van deze muzika muzikant. We horen trouwens ondertussen de aankondiging van een optreden van Jimi Hendrix ergens in Londen. Ehm. Um, wat is dit? Ik vraag het aan uh, Kees de Lange Hij is een van de tien grote verzamelaars in Nederland. Ja, dit is een uh, nummer wat uh, gefilmd is door Roland Kerbos. Die uh, ging voor de KRO in 1967 een jeugdprogramma maken. Dus een van de enige mensen die uh, echt een live filmpje gemaakt hebben van uh, Jimi Hendrix. En we hebben dit uh, in 1998 ontdekt. U uh, ja, zo... zelf? Ja, wij zelf. Uh, ik moet zeggen, heel erg uh, geholpen door een vriend van me... die uh, bij de AVO in het archief uh, werkt, Richard Groothuizen. Die had op Buma-lijsten ontdekt uh, dat er een paar hele vreemde Hendrikstitels... op de Nederlandse tv geweest waren. We zijn gaan naspeuren, kwamen wij Roland Kerbos terecht. En die had het mooi allemaal gearchiveerd in het filmmuseum bij Haarlem... En dat klinkt dus zo, even kijken, ik moet even op zoek naar het speakertje van de computer, want het staat allemaal, is allemaal vastgelegd op de computer van uh, Kees de Langer. Ja, dat is uh, Jimmy. Dat is Jimmy, die maar kort geleefd heeft. Of uh, kort geleefd, hij is 27 jaar geworden. En nog veel korter is hij muzikaal actief geweest. Van 1967 tot 1970. Dus wat dat betreft is het ook weer niet heel vreemd... dat er postuum veel meer werk is uitgebracht dan tijdens zijn leven. Klopt. Uh, hij is, uh, in uh, 1966 is hij in uh, Londen gearriveerd. Uh, vanuit Amerika? Vanuit Amerika. Ontdekt door Chess Chandler. Dat was de bassist van de Animals... Uh, wat we net hoorden was trouwens een Bob Dylan nummer, Like a Rolling Stone. Want Hendrix uh, wilde wel graag optreden, maar uh, schaamde zich voor zijn stem. Maar toen hij één keer Bob Dylan hoorde, hij zei hij als hij met zo'n stem kan zingen, dan kan ik het ook. Uh, maar vooral, uh, hij had, liet zich erg inspireren door de poëzie die uh, Dylan maakte. Dus uh, ja, hij kwam op precies het goede moment in Londen, want uh, Eric Clapton was net bekend geworden met zijn bluesgitaar, maar die uh, ik moest toch zeggen: van ja, hier is een echte bluesmuzikant die uh, naar ons toegekomen is. Dus uh, binnen een paar maanden was die wereldberoemd geworden daar in Engeland. Ja. Maar heel bijzonder dat u dit onder het stof vandaan heeft uh, weten te halen. En zo is er natuurlijk nog heel veel materiaal onbekend, dat blijkt. Want volgend jaar komt dus die CD met uh, 12. Ja, het klinkt misschien een beetje raar. Gloednieuwe nummers van Jimi Hendrix, die. Uh, uh, van wiens, wiens geboortedag aanstaande maandag uh, wordt herdacht... want dan had hij 70 jaar zullen worden. Het is hem niet vergund geweest. Goede timing, komende maandag. Dankjewel, Roel Pauw. Het is 8 voor 5, Marco Verhoef is hier. En uh, Marco Verhoef, u vond dat een dag waar weinig op aan te merken was? Ja, je moet natuurlijk wel bedenken dat het november is. Hè. Kijk, als je natuurlijk zo uh, iets blauwe hiernaar zegt wat wil je hebben... dan zou je misschien niet op een dag als vandaag uitkomen. Maar november, de hele dag zon... Het was droog, temperaturen, nou ja, oké. Okay. En dan mag het in, in november wat mij betreft best een beetje schraal aanvoelen... als de wind een klein beetje doorwaait. Dan zeggen wij in koor, houden zo. zo? Ja, en dan kan ik twee dingen doen. Ik kan jou gelukkig maken op dit moment. En ik kan ervoor zorgen dat je me na het weekend ook nog serieus neemt. Ik, ik zal je altijd serieus nemen, Marco. Oh, nou, laat ik dan maar bij de waarheid houden, want ja, het weer gaat gewoon veranderen. Eh, vanavond, vannacht nog niet, het begin van de nacht niet. En betekent ook dat het nog even flink kan afkoelen in het Noordoosten. Drie, vier graden, boven nul, dat dan nog wel. Eh, wind gaat toenemen en dan mm, kun je bijna wel concluderen dat er een storing aan moet komen. Nou, dat gebeurt ook. Eind van de nacht regent het al in het westen van het land. En morgen overdag trekt die regen heel langzaam over Nederland. Loop van de middag wordt het wel weer wat droger. En misschien dat de zon dan nog even doorbreekt in Noordwest-Nederland, maar daar is het wel mee gedaan en in, in in veel plaatsen komt Sinterklaas nog een keer aan dit weekend uh, wordt dat een beetje een zonnige dag uh. Nee, zondag, zo, nee echt zondag wordt het sowieso niet. Misschien als hij heel vroeg aankomt, dat hij uh, dat nog een beetje zon ziet. En dan heeft hij ook de meeste kans op een droge aankomst. Komt hij nou wat later in de middag, dan neemt de kans op neerslag toch duidelijk snel toe. En ook zondagochtend is het nog tamelijk nat. Zondagmiddag zal het wel weer wat droger worden. Maar ja, dan ruilen we dat weer in voor een heleboel wind. Uh, hoeveel wind er precies gaat komen, dat is nog onzeker. Maar het zou maar zo weer hard tot stormachtig kunnen waaien langs de kust. Vroeg opstaan op zaterdagochtend, lekker uitslapen op zondag. En daarna uitwaaien. Zo bestaat. Marco Dankjewel. Dan gaan we naar Frankrijk, want de Franse oud-president Nicolas Sarkozy die is vandaag verhoord op het Paleis van Justitie in Bordeaux. Een rechter buigt zich over de vraag of hij illegaal geld heeft aangenomen voor zijn verkiezingscampagne. Dat geld zou komen van Liliane Bettencourt, de rijkste vrouw van Frankrijk. Correspondent Ron Denker. Ron, uh, dat was die vrouw die overhoop lag met haar dochter, volgens mij. Wat, hoe zat het ook alweer? Ja, het is uh, de erfgename van uh, de oprichter van het cosmetica-gigant L'Oréal. Ze is inmiddels al 90, maar het gaat om een periode hiervoor in, bij de presidentsverkiezing van 2007, die Sarkozy toen had gewonnen, zou zijn campagne geld hebben gekregen van haar, van Liliane Bettencourt, van wie sommigen vermoeden dat ze toen al niet meer helemaal geestelijk in orde was. Medewerkers van Sarkozy's campagne team, Sarkozy misschien zelf, die zouden bij haar langs zijn gegaan en hebben honderdduizenden euro's, misschien zelfs wel miljoenen euro's verkregen, geld dat vervolgens in de campagne is gestoken. Dat mag niet volgens de Franse wet het wel slag om de arm houden, want Sarkozy ontkent al jaren er ook maar iets mee te maken hebben, maar vandaar dat toch wat gekke beeld dat we vanochtend zagen een president, een oud-president, die bij de rechtszaal zich moest ver verantwoorden. Hoewel we dat volgens mij wel vaker hebben gezien in Frankrijk, maar toch, <lacht> ik kan me voorstellen dat het een, een, een raar beeld oplevert. Gaan ze hem ook echt juridisch vervolgen? Nou, dat moet nog blijken. Hij zit er nog steeds. Hè? De oud-president zit nog steeds bij de rechter, voor zover we kunnen nagaan. Want er zijn geen camera's in de rechtszaal. Dus misschien is hij er wel tussenuit gepiept via een achterdeur. Maar vanochtend om half tien begon de zitting. Dus dat duurt nu al zo'n 7,5 uur. En de rechter heeft twee opties. Hij kan besluiten om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de president... als hij vermoedt dat Sarkozy dus verantwoordelijk was. En een andere optie is dat Sarkozy ja, getuige wordt. Dat hij moet gaan getuigen tegen andere leden van zijn campagneteam. Dat zijn de twee opties die de rechter op dit moment heeft. Het is niet geheel onterecht wat, wat nu opmerkt... maar het lijkt ja. wel een beetje een Franse traditie... dat oud-presidenten in rechtszaken een beetje hand in hand gaan. Ja, het is iets van de laatste jaren. Uh, vorig jaar is oud-president Jacques Chirac veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf... vanwege fraude bij zijn verkiezingscampagne. Kijk, wat je ziet is dat presidenten, uh, kandidaten die winnen... Uh, een, een zittende president is onschendbaar in Frankrijk. Dus Chirac en nu dus Sarkozy, die konden pas vervolgd worden nadat ze uit het Elysee-paleis vertrokken waren. Chirac was de eerste Franse president die veroordeeld werd. Uh, het is toch een smet op zijn carrière of Sarkozy ook veroordeeld wordt. Daar is het echt nu nog veel te vroeg voor, maar in ieder geval in de rechtszaal. Ja, wat betekent het voor de politieke kansen? Chirac was natuurlijk al een wat oudere man, ja. maar Sarkozy is nog een, nog een redelijke jongeman die wellicht, dat weten we ook van hem, graag zou willen terugkomen in de landelijke politiek. In hoeverre kan zo'n juridische smet dat in de weg staat. Nou, hij is 57, hè, dus hij kan nog uh, serieuze politieke carrière gaan vervolgen. Maar deze zaak kan ook serieus roet in het eten gaan gooien... als hij verwikkeld is in een rechtszaak en campagne moet gaan voeren in, in 2017. Hè, want daar hebben we het dan over. Dan zijn er weer presidentsverkiezingen. Maar goed, hij is wel heel populair binnen de UMP, hè, zijn politieke partij. En zeker als je ziet wat voor rel daar is losgebarsten om de opvolging van Sarkozy. Ja, dan vragen ze echt, uh, ze smeken om iemand die de partij kan uh, verenigen. Het laatste nieuws wat daar... Ja, is voortgekomen, is dat er toch een interim bestuur komt... dat de stemmen moet gaan tellen. Nou, hoe dan ook, een donker zwarte week voor de UMP... hopeloos verdeeld, het vroegere kopstuk in de rechtszaal. Ron Linker vanuit Parijs, Dankjewel. Na het nieuws van vijf uur zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan iemand van het Openbaar Ministerie... over de voorgeleiding van de verdachte in de zaak Marianne Vaatstra. En we hebben ook aandacht voor die vier cardiologen... die op een non-actief zijn gesteld per direct. Tot zo.